9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Arabische Liga heeft de Syrische regering en gewapende groepen opnieuw opgeroepen het geweld te staken. De Liga kwam vandaag bijeen in Cairo om te praten over de waarnemersmissie in Syrië. De missie is nu twee weken gaande en er is steeds meer kritiek. De waarnemersmissie zou tandeloos zijn. Critici wijzen daarbij op het geweld door het regime dat onverminderd door lijkt te gaan. Volgens activisten zijn er in drie dagen tijd zo'n 100 mensen om het leven gekomen. De Arabische Liga benadrukt dat de missie doorgaat. Er wordt gesproken over extra waarnemers en ook wordt bekeken... hoe ze onafhankelijker van de Syrische autoriteiten kunnen opereren. De consul-generaal van Venezuela in Miami moet de Verenigde Staten verlaten. Ze is tot persona non grata verklaard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft geen reden gegeven voor de uitwijzing. In een documentaire werd vorige maand gemeld... dat ze heeft gesproken over cyberaanvallen op de Amerikaanse overheid... Toen ze was gestationeerd in Mexico. Na de uitzending zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken dat de zaak zou worden onderzocht. De Venezolaanse president Chavez heeft nog niet gereageerd op de uitzending van de consul. De man die in 1983 de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer doodstak is overleden, dat heeft zijn familie bevestigd tegenover de Amsterdamse zender AT5. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Nico Bodemeijer was 16 toen hij het misdrijf in Amsterdam pleegde. De dodelijke steekpartij leidde tot landelijke ophef. Velen zagen het misdrijf als de eerste racistische moord sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de rechter achtte een racistisch motief niet bewezen. De dood van Kerwin Duimeijer wordt nog jaarlijks herdacht in Amsterdam met een tocht van de Dam naar het Vondelpark.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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks gaan wij met Jeroen Wilaert, Bert Wagendorp en Wilma de Rek... op reis door Nederland in onze nieuwe serie... De Encyclopedie van de Nederlanden. Maar eerst gaan wij naar Utrecht. De stad Utrecht. Je hebt in Utrechtstad een Harley-Davidson-werkplaats. En die wordt gerund door Ger Dijkshoorn. En Ger Dijkshoorn is een... Vakman. Ger weet alles van motoren. Heb je bijvoorbeeld een probleem met je lagers, dan schrijft Ger... Volgens het HD-werkplaatshandboek moeten de balhoofdlagers... van de modellen van 1992 en ouder elke 20.000 mijl... dat is 16.000 kilometer van nieuw vet worden voorzien. Het is een uurtje of vier, vijf werk, want je moet dan de hele voorkant demonteren. dat is zeker bij een full dresser geen pretje. Heb je echter een motor van 1993 of een later bouwjaar, dan moet je diezelfde lagers elke 5000 mijl, dat is 8000 kilometer, smeren. Maar bij deze modellen is dit klusje in twee minuten geklaard. Laten we dus ons oude model eens moderniseren en het leven een stuk makkelijker maken. Nou ja, en dan volgt er nog een, een hele uitgebreide uitleg. Als ik die zou voorlezen, dan zou ik het half uur kwijt zijn. Met een beschrijving hoe je dat precies moet doen, die lagers vervangen. Ger is dus een vakman. dus een markant figuur. En met een stem die bijna op de frequentie, op de laagte zit... van een Harley-Davidson motor. Iris Honderdos portretteert Ger vanavond. Wij horen... Ger, we horen Gerrie, zijn vrouw, we horen zijn moeder en we horen zijn zoon Mark. Laten wij gaan luisteren naar de documentaire Zinvol geweld mag. Uh, Luxewijn, denk ik. Ik probeer een uh, een of andere motor van de meneer van de praat te krijgen. Mail met Gerdijksoor. Oh. Jij zou oh. mij een mail sturen, dat doe je niet. Oh, dat doe je niet. Heeft net gedaan, waar naartoe? Ja, maar wat, wat, dat is die collega, dat is echt een akelige hondenlul, hè, die jij hebt. Want ik zeg, dan moet je nou, he? zijn komt <laughs> sturen, want dan krijg ik hem in de werkplaats en ik wil die rotzooi opruimen. Dat was een verschrikkelijke gol die man. Zo, dat uh, Hallo. hallo. Zou het niet weten? He? Zou het niet allemaal weten? Ja, maar ik Heb ik gisteren gezegd, ik kom er even toe rijden en dan trek je kop eraf. Ja, dat is, dat is allemaal. Rol. En, uh... ja. Ik vind zinvol geweld mag. Als hier een inbreker binnenkomt, mag ik hem slopen? Hij moet hij me niet inbreken. En dan draai je hem zo hoor, en dan bedoel ik niet mee dat ik hem in het ziekenhuis in moet slaan, maar ik moet hem wel. Uh, ja, normaal kunnen vastzetten tot de politie komt of zo. En je mag nu alleen maar een vriendelijk verzoek... of hij alsjeblieft wil wachten tot de politie komt. En als hij dat niet wil, dan moet uh, hij hem gewoon laten gaan. Dan ben ik het gewoon niet eens. En, en ik heb op school vroeger ook wel eens een draai in mijn oren gehad. En uh, ja, ik ben er niet slechter van geworden, heb ik het idee. Dit is Ger Dijkshoorn. Hij heeft zo zijn eigen opvattingen over wat wel en wat niet mag. Als iemand mijn auto loopt, ja, dan nou komen mensen zijn de klaar. Dat, ik vind dat ik dat recht heb. Ik zoek geen ruzie. Als iemand ruzie met mij, ik, ik, ben, uh, ik vind vuurwapens prachtige dingen. Dat ik er niet mee loop, is om dat gezin op hem in de bak te komen. Ger heeft ook nog een zoon op te voeden. Mark, 17 jaar. Ik denk... Dat in mijn opvoeding, dat hij wel zoiets heeft gehad. Ik wil niet dat hij hetzelfde doet als mij. Ja, als ik ruzie heb, dan pak ik een mes. Maar ja, dat, tegen mijn moet zeg ik, ik, doe dat niet. Hij ziet er denk ik nog wel een soort van de lol van in. En ik, ik ben iemand, als ik op straat ruzie krijg, ik zoek het nooit op. Ik heb er ook helemaal geen zin in als ik rustig met vrienden een biertje ga drinken. Maar ik loop er ook nooit voor weg. En, maar ik heb bijvoorbeeld wel weer andere principes qua... Hij zegt van ja, als ik ruzie met iemand heb, dan, ja, dan is die gewoon de klos. En ik heb zoiets van ja, zodra, zodra iemand of op de grond ligt of zo, dan hou ik gewoon op. Dan is het klaar. Het is ja, voor mij is het pure noodzaak. Maar ik ben absoluut niet tegen geweld. Ik zoek absoluut geen ruzie. Ik zal altijd ruzie proberen te voorkomen. Maar ik zal er nooit voor weglopen. En als je dan toch knokt, dan knok je hem te winnen. Dus dan pak je alles waar je pakken kan. Hmm, daar moet je dus geen ruzie mee maken. Hij gaat trouwens geen enkel probleem uit de weg. Uh, handel in vuurwapens, handel in drugs, handel in pornografie. Uh, ja. Poging tot doodslag, uh, mensensmokkel. Uh, en altijd dolletjes. Dat is het stomme ook nog. Een voorbeeld. Een hele goede vriend van me, een Belg... Maar die werd in België gezocht. Uh, die, die jongen die spreekt nog elke dag. Die woont nu in Spanje. Die had in België had een beetje in Hassies lopen dealen. Dus die was naar Nederland uitgeweken. En uh, die woonde in Amsterdam. Nou ja, hele goede maat van me. Gingen voor elkaar overgaan, nog voor elkaar door het vuur. En uh, die gaat op zijn motor naar Parijs. En zijn vriendin, die zit hier in Utrecht. Die we, en hij zou een weekendje naar Parijs gaan. Maar ja, Robbie is een jongen. Als het gezellig is, dan blijft hij plakken. Dus na veertien dagen belt Robbie joh mijn motor is kapot. We staan Parijs bij de, de Hells Angels daar. Mijn motor doet niet meer, kan me ophalen. is natuurlijk regel ik. Dus ik een oud huurt. Eva, zijn vriendin dus, die zei, joh, zou ik met je meerijden? Ik zei, nou, dat is leuk, want dan hoef ik er niet dat Rotterd In zo'n ding met een top van 80, zo'n heel oud gebakje. Ja, dan hoef ik, niet, hoef ik dat dan niet alleen te rijden. Dus wij rijden met z'n tweeën naar Parijs. Gaan daar helemaal door het lint heen. En, en groot feest natuurlijk. En moeten de volgende dag terug. Maar hij mag niet door België heen. Want dan moest hij nog zes jaar zitten. Dus wij helemaal, weet ik veel, door Luxemburg, Duitsland. Maar zo dicht mogelijk langs de grens dat we niet omrijden. Het was prachtig weer, had je zomer. En we zitten ergens op een, een weg in een bos in Duitsland. En we zitten met z'n drieën voor in dat ding. Robbie's motor stond achterin, was een hele geblindeerde bus. En zijn vriendin, die had nog ergens in Luxemburg, die waren toen in zo'n powertroon. Zo'n rieten stoel, zo'n heel groot ding had ze gekocht, die stond ook in die bus. Dus Robbie zegt: Joh, Gerrit. Hij zegt, we reden er over een hele lange rechte weg. Hij zegt, vind jij het uh, erg. Ik heb even al twee weken niet gezien. Als wij even achterin. Uh, ik zeg, joh, nee, moet je doen. Dus ik rij een parkeerplaats op. Hij klimt met even achterin die bus en ik rij verder. Maar ik weet helemaal niet waar ik zit. Sta ik ineens voor de grensovergang, die had je toen nog. En helemaal vol met caravans en auto's. Echt topvakantiedrukte. En ik ga in die rij staan met die oude vieze bus. Nou, daar komt zijn heel jong douanemannetje aan. Met zijn grote pet. Ik heb ook altijd wat tegen uniformen gehad, trouwens. En die zegt, mag ik uw paspoort ja, of zo? Ja, nou, dat geef ik. Of de papieren van de auto. Hij zegt, heeft u iets aan te geven? Nee. Hij zegt, wilt u die auto daar even aan de zijkant zetten? Ja, natuurlijk. Hij zegt, wilt u even uitstappen en de achterdeur openmaken? Ja, natuurlijk, maar... Nou, dan zie ik het al helemaal gebeuren. Ik, dus ik, ik lag al half in een deuk. Nou, ik doe die deur open. Maar Robbie die heeft een paar laarzen aan. En die heeft zijn spijkerbroek op zijn enkels zitten over die laarzen heen. Nou, Eva, dat was een heel apart model om te zien. En eh, die had alleen nog een kort t-shirtje aan. Robbie ligt er ergens tussen die motor en zijn powertroon... met zijn benen half in de lucht tegen die achterdeur aan. Dus met dat ik die deur open doe... slaat Robbie in zijn blote kont... met zijn broek op zijn enkels op de snelweg. En Eva die komt erachter aan. En die begint me daar te schelden. Tegen die douanekerel van vuile vieze rik. Dus ik dacht dat ik dood bleef. Ik kreeg het benauwd. Ik zat op mijn knieën op de straat. Zo op het achterwiel. En ik kon niet meer praten. Ik bleef erin. Ik vond echt de stunt van het jaar. Nou word ik gearresteerd wegens mensensmokkel. Want hij had mij gevraagd of hij de paspoorten van alle inzittenden mocht. Nou, ik zat alleen voorin en ik heb nog nooit gehoord dat ze zeggen... mag ik uw paspoort? Nou, en zulke dingen waren het altijd. Het was altijd een dolletje. Alleen ja, dan, dan had je weer een aantekening natuurlijk. En, en ja, ik vond dat prachtig. Ik, had er, als ik, ik deed zo weer. Ik heb dubbel gelegen. Ik heb nog nooit zo gelachen. Ik heb toen een uurtje daar gezeten. Maar ja, wel een aantekening op een strafplaat. Uh, mensensmokkel. Dus ik heb jaren als ik bij de grens kwam... dat mijn hele auto uit elkaar geplukt werd. uitstappen, uitstap, uh, <laughs> dat was altijd ellende. Maar ja, dat was na een jaar of vijf ook voor over. zulke dingen waren het altijd. Mijn hele vriendenkring is ook heel extreem. Ik heb heel duidelijk vrienden en mensen die me niet boeien. Voor mijn vrienden ga ik door het vuur en mijn vrienden voor mij. Dat bedoel een vriend weiger je niks. Je vriend te bakken, nou, dan doe je dat gewoon. Hij is nu rustiger, zegt hij. Woont samen met zijn vrouw Gerry en zijn zoon Mark... naast de Harley-werkplaats, midden in een gezellige volksbuurt in Utrecht. Er gebeurt hier nooit wat. Uh, veel jonge gezinnen, maar ook veel ouderen. En uh, ja, het klinkt waarschijnlijk heel raar, maar die harde werkplaats: dat. niemand heeft er last mee. Iedereen vindt het eigenlijk gezellig. Uh, we hebben een aantal huismannen hier in de straat. En uh, die hier, soms staat het uh, de hele werkpas vol met babyfoons. En dan zitten ze er allemaal koffie te drinken met elkaar. En uh, ja, om half vijf hebben we altijd thee met rum. En dan staat ook de halve straat er vaak. een sociale. Oh, het is heel uh, uh, pakketjes ja. Voor de hele buurt worden hier altijd afgeleverd voor als ze niet thuis zijn. Dit is Gerrie, de vrouw van Ger. Sint Maarten met de kinderen hebben wij hier de werkplaats... met tafel met drinken en koffie voor de ouders en voor de kinderen. Omdat ze natuurlijk alle straten langs lopen... kunnen ze hier even bij komen, opwarmen en dan krijgen ze te drinken en snoepjes... Ja, we hebben een hele sociale functie denk ik, binnen de straat. Alle kinderen komen hier 16 keer per dag om snoepie uh, te halen. <laughs> we hebben altijd een snoeppot daar. En met oude jaren loopt de heleboel op straat. En dan uh, zit iedereen die iedereen te borrelen. Een markant figuur met een opvallend uiterlijk. Ja, jezus. Ja, hoe ziet Gerd eruit? Het is een grote man die. Uh... Ja, het is niet een doorsnee gezicht. Het is, het, is, het is, hij heeft een hele unieke kop, vind ik. Gewoon een grote man, zeer aanwezig. En uh, bakkenbaarden, bril. Je kunt hem uittekenen of in een spijkerjek of in een overal. In zijn vrije tijd zit hij in zijn overal. En als we weggaan, dan doet hij of zijn spijkerjekje anders zijn spijkerbroek of een of, trui. Of zo'n trui, maar zo met capuchon. capuchon. Ja, ik heb ook helemaal gekleed. Ja, je hebt wel kleren, maar. Nee, dat me niet. Ik heb hey, geen pak. Hij, geen het doet me niet, maar hij wil ook niks anders. Ik ja? heb geen pak, ik heb geen schoenen ook. Slippers? Al mijn schoenen, ik heb altijd nog al van die slippertjes. Zelfs op zijn trouwdag. <lacht> een aparte kerel met een bulderende lach. Maar als ze gaan lopen schieten, heb je aan Ger een kwaaien. Toen de kat vandaag geschoten werd, werd op mijn verjaardag de ziekte, ik hoop van hem. En dan denk ik, ja, ik doe nog net de deur niet open, maar, gaan. Ik hoef er echt niet voor te gaan staan om te zeggen van, joh, word niet boos en blijf rustig. Nee, maar dat helpt nee. toch niet. Nee, maar dat weet ik gewoon. Ik bedoel, lambegaan. Ja, dat lambegaan. was op de kat geschoten. We zaten in de kamer en de buurman stond met twee politierenten op zijn plaats. Je was hier zo'n stein aan de hand. Er was op de buurman geschoten. En, de ander, ja, en die hadden dan gekozen. En niet eens bewust, maar geintje met een luchtbuks. Gat in zijn raam. Nou, twee agenten erbij. En nou, had, toen was hij gevlucht, toen was hij beneden gaan kijken. En toen had hij dat, een half uur later dat raam open zien gaan. En, uh, en toen schoten ze het nog een keer in zijn, in zijn kozijn. Dus ik zeg tegen die smerigens veel: uh, Ja, nou dan moet je even uh, dat raam. Ja, nou ja, lastig. Die ja, agent had zoiets van: Hé, daar doe ik niks aan. Uh, dat is iets voor de wijkagent. En. Uh, nou ja, toen had ik zoiets van. Even voor de duidelijkheid, ik heb hier een dakterras. Mijn kind loopt hier, ik loop hier. Als er geschoten wordt, ik hou hem niet tegen. Hij wordt pisseling. En terecht. Nou, dat was dan meer van ha, ha, ha, ha, dat zal wel meevallen. Maar nou, dat viel dus niet mee. Want, de volgende dag schoten ze op de kat. Dus ik er een pijp uit de werkplaats. En uh, dan daar de voordeur eruit gelopen. En uh, dat is een pand met kamerbewoners. Dus ik had al die kamerbewoners uh, een rij gezet. Ik, zei, ik, moet, ik moet weten wie op mijn kat geschoten heeft. Die sla ik nou het ziekenhuis in. Nou ja, niemand durft er nog te praten natuurlijk. Ik heb ook verder niks gedaan. Want uh, ja, je moet niet iemand zomaar op zijn bekken gaan Dus ik heb gezegd, heel simpel. Twee dagen wil ik een briefje met brievenbus hebben met de naam wie het gedaan heeft. Dus als ik binnen twee dagen niks gehoord heb ze, gaan jullie allemaal voor de buil? Ze dus komt kom met mijn vrienden hier binnen, gaan jullie allemaal? Nou, en toen... Uh, toen ik beneden, toen was de hele jutfase weg afgezet. Kogelvrije vest. Een stuk of twintig man van haar arrestatieteam. Ik was drie minuten binnen geweest. Ja, maar ik zie hem dan hier lopen. En het was me van, ja, we zouden uit gaan eten. Of? Ja, het was op je verjaardag. Ja. We zouden ook eten En ik gaan. zie dan dat hoofd en dan denk ik, ja, laat maar gaan. En het voordeel is, denk ik, in ieder geval wat voor mij betekent... hij zal nooit uh, onterecht iets doen... Ik bedoel, hij zal niet zomaar in straat lopen en de spiegels van een auto trappen. Ik bedoel, dat is ga niet. Ik bedoel, hij is op zich helemaal niet agressief of, of gewelddadig. Maar als iets gebeurt wat, wat gewoon niet, niet klopt... Er zijn dingen die je moet doen. Dan moet... Ja, dat gaat. En dan hou ik hem niet tegen. Nee, maar niemand. Nee, maar dat, dat heeft ook helemaal geen effect. Ik bedoel, ik zal geen klap voor mijn kop krijgen, maar dat werkt. Daar kon je helemaal niet binnen. Ik bedoel, dan kun je zeggen wat je wil, maar dat, dat slaat helemaal niet aan. Dat, uh, en dan ga ik me met de poes bezig, die helemaal in paniek was. en Op een gegeven moment zat hij dan in die auto. Dan uh, kwamen de buurwaarschuwen, hij is ingelaaien. Ja, maar goed, dat... Ik <laughs> kwam naar buiten lopen, met alleen een stukje pijp, verder niks. En uh, nou, daar stonden ze allemaal, met die dingen. Laat uw wapen vallen. <laughs> nou, netjes tegen de gevel aangezet, in de handboeien ingelaaien. En dat pand was van een vriendje van ons. Dus toen is Gerrie, is die jongen gaan bellen. Van joh, Gerrit is bij het pand binnengelopen, Want er heeft een op de kat geschoten. Maar hij zit in het politiebureau. Dus toen is die jongen weer naar het politiebureau gegaan. En uh, die heeft tegen al die, uh, die, die kamerbewoners gezegd... dat ze beter geen aanklacht in konden, die konden dienen. Want dat ik net een olifant ben en nooit vergeet. Dus daar hebben ze allemaal de aanklachten erin getrokken. En toen kwam ik weer naar huis om een uur of elf. Ja, het was wel te laat om naar eten te gaan. Gezellig, maar wel gezellig. we wel, ja. hebben met die knul, die was inmiddels gevlucht. Die, die woonde er niet meer. Die hebben we nooit meer gezien. Maar er waren er een een nog aantal van die bewoners, die waren uh, ook op politiebureau. Dus toen zijn we met z'n allen hier in de kroeg hebben een bal gedronken. En toen, ja, en dan hoor je ook allemaal verhalen. Ik denk van Die, joh, goos, die was, die was gek. gek. Die was helemaal gek. Die deelde daar in kook. En die was zelf uh, zijn grootste klant. En die was helemaal paranoïde en die bedreigde iedereen. En ze hadden toen eens een keer een klacht bij de huisbaas ingediend. En uh, toen, uh, toen had hij ze allemaal bedreigd. En uh, dat ze nooit meer wat moesten zeggen. En al die cirkels die deden dat. Hij is ook later, nou, want ik denk, denk ik moet hem aanpakken. Dus ik ben nog een tijd op zoek geweest. Ja, hij moest een pak slagen hebben. En het laatste wat ik hoorde was dat hij in een, in een of ander opvanghuis voor drugsverslaafd, op de straatweg wonen. Ik denk, nou, ik daar maar niet naar binnen lopen. Dat uh, dus denk ik maar laten liggen. Het is duidelijk, Ger is geen doetje. Van wie heeft hij dat eigenlijk? Zit het in een familie? Ik geloof dat hij dat wel heel erg van mij heeft. Mijn, uh, mijn ouders uh, waren eigenlijk hele nette, rustige mensen. Mijn moeder had wel wat rebelse trekjes... En Mijn vader die was beheerster en rustiger. Maar ik, ik ben nooit gaan vechten of gaan, gaan... Ik had ook altijd wel heel veel plezier en ik ben ook wel ondeugend geweest. Maar niet zo ver als Ger ging. Ger ging heel ver. Ik heb mijn hele leven, als ik ruzie maak, pak ik een mes. En da, daar zeggen een hele mensen, dat mag niet. En, en dat is moeilijk, hoor. En, dan zeggen ze wel, het ligt aan de opvoeding heen, maar je kan er niets aan doen. De fout ligt zeker niet bij mijn ouders. Die, die, die mensen, die hebben, daar heb ik diep respect voor uh, dat die het volgehouden hebben... en we niet in een, een of ander, uh, weet ik veel, uh, jeugdgebeuren uh, jeugd, uh, <laughs> hebben gestopt. En het vervelende is, als een kind niet echt slecht is, dan krijg je geen hulp. moet je het maar uitvoeren en Toen ben ik zelf naar de kinderpolitie gegaan nee, en zei, help maar alsjeblieft, ik kan het niet. Maar wat dat betreft hebben mijn ouders, die, uh, die hebben echt de handen vol aan me gehad, hoor. En ook als ik... Ik heb wel zo'n gevonden en een boksbeugel. En dat was allemaal verboden. En dan ging ik naar het politiebureau en zei, als je die heb ik gevonden, roep hem maar op. En, en dat wist hij, dat dat gebeurde. En ik denk dat hij me dat ook al kwalijk heeft genomen toen. Maar ik ging ook net zo makkelijk met paap te de vuist. Uh, ja, ik was van niemand bang. Ja, dat, dat is wel iets waar ik spijt van heb natuurlijk. Dat, dat, uh, dat hoor je niet te doen. Maar ja, in je puberteit doe je als meer dingen die niet verstandig zijn. Als een jongen in de puberteit is, dan, ja, dan uh, is er iets in hem wat hij zelf niet aan kan. En dat was best wel moeilijk, want mijn man werkte heel hard. Die heeft ook nog lang gestudeerd. En ja, ik, ik deed het eigenlijk alleen. En ik vond het ook niet eerlijk als mijn man thuis kwam... om hem altijd met die, die narigheid van Ger op te schepen. Want ik was het niet met hem eens. Want hij wilde niet dat ik de politie erbij haalde, Absoluut niet. Hij vond het gek dat ik mijn eigen zoon aangaf. Dat, hoe ze dat vol hebben dat snap ik niet... En ik weet, toen was ik alweer ouder toen uh, stond er in tien dagen tijd... voor de derde keer een arrestatieteam op de stoep. En toen had mijn moeder uh, in één nacht, kreeg ze een hele grijze lok. En dat vond ik heel erg toen, dat weet ik nog wel. En, uh, maar die mensen die deden de best, maar ik, ik ja, ik was, uh, ik was heel erg eigenwijs. Oh, goed, we hebben van alles met hem geprobeerd, alles scholen en alles wat er maar mogelijk was. Vechten op school was normaal. Dat was qua jongenswerk. Hè? Ik bedoel, ja, god, op schoolplein, er werd altijd gevochten. En ik woonde in Rotterdam en dat was een havenstad. Dus daar, daar ging het misschien nog wel iets ruiger aan toe. Toen ik in de vijfde klas uh, van de lagere school zat... toen uh, was er een jongetje waar ik ruzie mee had. Maar ongeveer even groot. Dat broeide al een paar dagen. En dat was al een paar klappen over en weer geweest. En, en toen dacht hij even, nou met een grote groep kan ik hem al aan. En toen dacht ik, nou even laten zien dat ook mijn kunnen ze me niet aan. En ik liep daar alleen in die straat. En hij uh, kwam met tien vriendjes. En toen stak ik hem neer <laughs> met een balpen. <laughs> ik duwde de balpen in zijn donder. Waar is hij binnen toen? Helemaal. Waarom? Was die eerlijk. Hij was met tien man. Wat gebeurde met dat jongetje? Die ging naar het ziekenhuis. Dus dat was het klaar. Ik ben naar huis gegaan en ik ben van school getrapt. <lacht> ja, dat... Ja, dat... Dat zijn dingen die... die uh, ja, dat klinkt heel raar. Het raakt me niet. Maar als ik ruzie met iemand heb... En ik zeg niet dat dat goed is, maar zo ben ik gewoon. Iemand die met mij ruzie maakt, die weet dat de rest van zijn leven. Die heeft leertekens. Dat hoort erbij. Dan moet je ruzie maken. Maar het, het zit niet in de familie. Het waren allemaal hele degelijke nette mensen. Ik weet het niet van... Wie ik, ik, ik heb wel eens gedacht, is het, iets, is het een fout? Dat die zo is. Is, is er iets, iets niet goed in zijn hoofd of zo? Ik weet het niet. Ik weet het niet. We wonen in overschie. Uh, trok hij veel naar Rotterdam toen. Daar ging hij ook op school. En dat was niet goed. Maar had hij had die verkeerde vriendjes. Toen ben ik naar de LTS gegaan. In Rotterdam was dat nog. Daar, uh, dat ging goed. Dat waren leraren met hele grote handen. En uh, in die tijd mocht je de kinderen ook nog gewoon slaan. Dus als je een grote mond had, dan kreeg je een voor je kop... dat je vijf minuten aan het zuizenbollen was... En dan had je zoiets, nou, dat moet ik toch maar niet meer doen. En toen zijn we naar Zeist gegaan. Toen was ik 15. Ja, dat was toch anders. En dat, toen had ik echt zoiets, Want wat een zootje sukkels zijn dat hier, joh. Ja, in Rotterdam, ik zat in de stad op school. En, en dat waren rouwdouwers. En in Zeist, dat was allemaal, ja, toch een beetje. in mijn ogen doetjes. En daar ben ik toen een. Uh, een keer of vijf afgetrapt van dezelfde school. Dus toen, toen moest ik er definitief vanaf. En toen zat hij thuis en toen zei ik, Ger, papa werkt en ik werk hier in huis. En jij zit daar, dat gaat niet door. Je gaat of naar school of je gaat werken. En toen uh, heeft mijn vader even een vriendje van hem gebeld. Die was directeur van de Inventum in uh, Beeldhoven zat hij. En daar heeft hij tegen gezegd, joh, ik moet het smerigste, goorste werk hebben. Wat jij in die hele tent van jou hebt. Voor mijn zoontje. Want die weten het allemaal zo goed en die hoeft niet naar school. En uh, ik wil hem wel eens laten zien wat werk is. ik is morgen om zes uur de deur uit. En ik zeg, Ger, ik sta niet op om je brood klaar te maken. Dat moet je voor jezelf doen. Je bent volwassen, je werkt. En dit is je toekomst. En toen uh, kwam ik op de boilertestafdeling. En dat waren binnenwerken van boilers. Die moest ik onder druk zetten. En als ze niet goed gelast waren, klapten ze uit elkaar. En dan was ik zei dat. <lacht> en het was er heel slecht verwarmd. Dus dat was zwind. Dus hingen de ijspegels overal aan. En ik had met de directeur afgesproken. Uh, hij zegt: Je moet hem. Een... Je moet hem zien te breken, anders doet hij het niet. Hij zegt: Als hij zo ver is, stuur hem dan maar naar me toe, dan mag hij terugkomen. Nou, na een uh, jaar uh, kroop ik op mijn knieën weer naar school. Ik vergeet het nooit: hij is zich helemaal netjes aangekleed en hij had altijd hele woeste haar en die waren helemaal geplakt. En ik deed mijn best op school. Daar knapte ik wel aardig van op. <lacht> Daar ben ik ergens van geschrokken. Hij heeft wel eens gezegd, toen ik mijn zoon kreeg, dacht ik, dan nou moet ik rustig worden. Want als vader kan ik me geen betere vader voorstellen. Zoals hij met Mark praat dus als hij hem opvoedt. Ja, sommigen zeggen dat hij bijlaat. mij lijkt. Als je iets uh, voor je vader zou moeten spelen, wat zou je dan spelen? Wow. <lacht> Dit is Mark, de zoon van Geer en gek op heavy metal. Hij, hij kent toch mensen die een hele hoop andere mensen niet kenden. Ik we vroeger bij het pistolenpaaltje thuis. Het zullen niet allemaal lievertjes geweest zijn. Sam Klepper kende ik. Uh... Als iemand... Een crimineel is, dat hoeft nog niet te zeggen, dat het een onaardig persoon is. En zolang het geen onaardig persoon is, ja, vind ik het allemaal prima. De zwarte cobra, uh, Henkie Rommie, die woont nu in Amerika. Wat? Tenminste, zit hij in de bank. <laughs> als ze aardig zijn, nou, helemaal prima. En dan zoeken ze het uit wat ze in de vrije tijd doen. En als ze onaardig zijn, nou, dan zijn ze onaardig en dan zoeken ze het ook naar uit. Big Will van de Angels Amsterdam, ex-president. Ja, die, die zat hier gewoon op de bank. Ja, ik zoek eigenlijk best wel extreme wereldjes, vind ik boeiend. Ja, dat trekt mij. Ik, bemoe... ik, ik ben zelf nooit crimineel geweest, echt. Als iemand twintig uh, vrouwen vermoord en verkracht heeft, ja, daar hoef ik niks mee te maken, maar dat zal ook nooit een vriend van mijn vader worden. Als je knokt, dan moet je met iemand doen die partij is. En, en dan is alles toegestaan, nou, een vrouw en kinderen moet je afblijven. Als treintjes die met kinderen lopen donderen, die komen bij de token niet in. Zeg maar mijn vaders vrienden die in het criminele circuit zitten. Dat zijn geen mensen die nou ja, kinderen verkrachten en, en mensen vermoorden. En, en weet ik veel, dat is ja, puur meer gewoon geld verdienen. Knopje drukken. Ja, eigenlijk hoort je zeggen: wie is het? Misschien is het een of andere uh, Marokkaanse junk die naar al, uh, alle mensen beneden rooft. Nee, de apotheek moet komen. Nee, ja, ik denk altijd: ik, ik, ja, ik maak het allemaal zelf al uit. Ik was ik denk, toen een denk-in-keken ja, man. Maar je beetje vrij makkelijker nou moei mee. Um moeilijkheden doorgemaakt. En dat, dat realiseer je een mooi positief daar leer je weer van. Ja, morgen brengen. Ik heb er juist haar over gekregen. Stenen door de ruiten bij de politie gooien en een badje... Ja, maar hij was Dat doet er niet, maar toen die man was volwassen. Ja. En jij was een jochie. En, en een badje vrouw in het water gooien. Ja, maar hij had mijn mes afgepakt. Nee, je mag geen mes hebben. Maar ja, het is goed gekomen. Ik denk dat er altijd wel wat iets in blijft zitten bij mij, bijvoorbeeld ook altijd iets. En dat raak je toch niet kwijt. Ja, maar ik denk het eigenwijze van pa. En jij was van huis uit best agressiever alsof tenminste... Uh... Nou, niet agressief. Ik niet nou, ja, meer in ja, mijn kop zitten. Nee, nou ja, want <laughs> ik noem mezelf ook niet agressief, maar... Oh, nou. dat. <laughs> Ik denk dat ik het eigenwijze van pa heb. En, uh, ik denk dat hij alle. Ik In zijn jeugd alle slechte kwaliteiten van zijn vader en zijn moeder gepakt heeft. Daar dat kan ik wat mee. Dat <laughs> goede mix. Daar <laughs> kom je net mee. Ja. ja, maar ik ben niet driftig. Ja. Pa was ook niet driftig. Nou. Nee, als een ruzie hadden en je ging weg, ja, dan is was niet, niet opgeven. Ja. Het is als je driftig bent, doe je dingen die je niet weet. Ja, maar ik kom wel eens kwaad worden. Ja, dat kan ik ook. Als zij ruzie hadden, dan zei ik als tegen Pa, wees jij nou de wijste, je bent de oudste. En dan zei hij, ja, nou, hij lokt me helemaal uit, ik ga tot het uiterste en ik hou me ja, in. Ja, maar dat zou ik ook doen. Als, als, als, jij, als jij tegenover Mark zit, ja. zou jij dan ook zo doen? Oh, ja hoor. Ik ga vast tegenover heel wat mooi nou, wie rond mijn vader, zeg het maar. Nou, nee. En dat komt niet zo vaak voor. Ja, maar echt, echt, moet, moet echt moet. gaan vechten met Mark. Oh, als moet, moet het. Dat was Mark niet voor. Maar Mark is het tiende niveau, ik zal het ook nooit beginnen. Maar... Uh... Ja, ja. Nee, ik denk dat uh, als ik een slaande beweging nou me maak, ja, dat ik echt niet de wijste zal zijn. Nee, de deugd is je niet. Je moet je beheersen. Ja, dat doe ik ook. Ik ben ouder geworden, verstandig. Ja. Het is wel nou lang geduurd. <laughs> nou, de nou, rustig tegenwoordig. Ja, ik vind het ook gewoon, als je dan iemand op een Harley langs ziet rijden... dat is ja, toch wel een heel mooi gezicht. Ja. Ja. En uh, vroeger ook dan uh, bij mijn vader achterop de motor naar de basisschool en zo. Dat is ook allemaal wel spannend. Omdat van die kleine kinderen, en dan kwam ik met papa op de Harley. Mooi. Ja, dat is zeker. Trots. Ja, ja, ik heb nu ook nog, nog vrienden die ik, die ik al ken sinds groep 2 van de basisschool. En uh, van, ja, en ik weet nog, dat vroeg de basisschool en dan uh, middag middagpauze... en dan bracht je paals met de Harley naar school en zo. En dat is, ja, het slaat toch wel een bepaalde indruk achter. En voor mij is dat dan wel een stuk normaler. Maar toch, ja, het is wel heel cool als je bij het paal daar die kan zitten. Uh, ja, nou, op zich... Ik denk niet dat mijn opvoeding heel anders is geweest of zo. Uh, dan ja, de, de gemiddelde jonge meisje van mijn leeftijd, behalve dan, dan toch dat mijn vader ja Ger Dijksoorn is. En dat brengt automatisch wel iets aparts in je opvoeding. Maar ja, ik had me niks anders kunnen wensen, ook niet willen wensen. En ja, het is eigenlijk het beste om, om te omschrijven als gewoon heel duidelijk. Ik bedoel, je weet bij die man altijd wat je aan hem hebt, waar het op staat... Uh, ja, als je iets goed doet, dan is het goed. En als je iets fout doet, ja, dan krijg je je flikker. Nou ja, logisch en du duidelijk. Maar ik heb uh, in de uh, tweede klas van de middelbare school... was ik, ja, erg puberaal of hoe je het noemen wil. Gewoon slecht mijn best doen op school. En dan, als ik het rapport kreeg, andere cijfers te neerzetten. Ja, en dat, dat is toen wel even heel vervelend geworden uiteindelijk allemaal. En... Uh, maar ja, ze, ze waren toen boos op me en dan worden er gewoon maatregelen genomen. Want toen is alles van mijn kamer gehaald. Mijn gitaar, mijn tv, mijn computer, alleen nog bed, bureau, kast. <lacht> Zo van één je gaat nu leren. En dat is, ja, op dat moment was het voor mij ja, ook niet leuk. En, maar ja, voor hun net zo min. En uiteindelijk hebben ze gewoon het beste met me voor. En ja, op dat moment zelf dan denk je alleen maar als oh, ze lopen te zeiken en ik mag niks en bla bla bla. En nu ik erop terugkijk, ja, ben ik blij dat ze het hebben gedaan. Want daardoor ben ik wel de laatste periode van het schooljaar... heb ik goed mijn best gedaan. En heb ik uiteindelijk mijn HAVO-diploma gehaald. Al die jongens van toen, die hebben nu geen diploma. En uh, geen school en geen werk. En ik heb nu mijn diploma en ik zit op school en ik heb werk. Dus op zich ben ik hartstikke blij dat, dat, dat mijn ouders dat hebben gedaan. En ik kan eigenwijs zijn, maar hij is altijd nog eigenwijzer. Als het erop aankomt. Ik bedoel, uiteindelijk weet, weet ik ook dat, dat hij van me houdt... en dat hij het beste met me voor heeft. En dat is, ja, als ik het verkloot, dan wordt hij boos. Ja, op zich een hele logische reactie. En het is niet leuk om dan uh, de grote Ger Dijkshoorn en Alliant voor je te zien. Maar je krijgt er wel uh, respect voor. Zeg maar, opa en oma, dat waren eigenlijk best rustige, nette, burgerlijke mensen. Nou ja, en toen kwam Ger Dijkzorn. Ja, en het is... Hij was als puber zo moeilijk en hij had niet een, een, een, een vader die hetzelfde was als dat hij was. Net zo eigenwijs en net zo'n sterk karakter. Dus het is nu zeg maar omgedraaid met, met hoe het voor hem was. Ik bedoel, ik heb nu de, de, ja, de, het sterke karakter van mijn pa als opvoeder. En hij had toen hij had het sterke karakter en zijn opvoeder konden daar niet tegenop. Ja. Zijn, zijn, zijn vader en moeder. Dus het is gewoon omgedraaid, zeg maar. Het is, hij heeft best wel ja, een wild leven gehad, zoals het wel duidelijk is geworden. Maar aan de andere kant is het ook een verschrikkelijk lieve en eigenlijk een hele nette man. Het is geen uh, verkeerd mens. Het is ja, gewoon een heel goed mens die een beetje op het randje wilde leven. Zoiets. Dit gedeelte van de documentaire werd opgenomen in de lente van 2010. Anderhalf jaar later bel ik Ger om te vertellen... over de uitzenddatum van deze documentaire en om te vragen hoe het gaat. Het gaat goed met Ger en Gerry. Het gaat ook goed met zijn moeder, die wel ziek was... maar intussen gelukkig weer opgeknapt. Maar hoe het met Mark gaat? Ger heeft geen idee. Op het moment zou ik het niet weten. Ik heb al een dan jaren gesproken... Dus ik, ik heb geen flauw idee van. Hij schijnt verhuisd te zijn. Wij hebben geen nieuwe adres van hem. Maar dat is toch ook een beetje raar. Het is gewoon heel raar. Je eigen kind, daar kun je niet eens vertellen hoe het mee is. We hebben via via gehoord dat hij dus een andere opleiding gaat volgen. Hij woont ergens anders. Pff. Ik weet niet eens het telefoonnummer nog klopt. Ja, hij heeft toen een paar rare slingers gemaakt. En uh, nou ja, daar is hij een beetje mee. Uh, ik denk dat hij aan puber is geweest. En toen was hij heel boos. En we hebben een paar keer geprobeerd om contact te maken. Maar hij zegt steeds meer tijd nodig te hebben. Dus hij heeft wat rare dingen toe gedaan. En uh, nou, toen is hij weer een hoop ruzie weg weggeweest. En hij uh, zou de volgende dag nog terugkomen. We hebben hem nooit meer gezien. Ik, ik, ik mis hem. Ik vind het moeilijk, zeker omdat het ongrijpbaar is. Ik begrijp er gewoon niets van. Ik ben ook boos. Ik neem het ook zeer kwaal. En ons leven gaat gewoon door. Uh, ik bedoel, uh, we liggen er niet wakker van. Het is niet leuk, we snappen het niet. Nee, het ongrip. En we hebben een paar keer de openingen gegeven, uh, mailtjes gestuurd van neem contact op. En hij wil dat niet, hij heeft meer tijd nodig. Dus het is duidelijk zijn keus en niet onze. Bij ons in de familie bestaan dit soort situaties niet. Dat, dat kennen we ook niet. En dat is ook voor iedereen, met name voor mijn moeder. Is het een, een, die heeft ook zoiets, een dijkshoren, die doet dat niet. Uh, ja, misschien snapt hij het zelf ook niet. Dus misschien het zo, snapt hij het zelf ook, ook niet. Ik vind het zo moeilijk om contact op te nemen. En dat het alleen maar moeilijker wordt hoe langer het duurt. En ik heb gewoon zoiets van, nou, joh, de deur staat open. En uh, die blijft open voor je. En uh, als je komt, dan kom je graag. Maar als je niet komt, is het ook goed. Ik heb niet zoiets van... Uh, ik ben niet, niet in de zin boos dat hij er niet in komt. Maar hij is van harte welkom... Ik heb zoiets van, ik voel me niet eens meer machteloos. Ik heb zoiets van, als die komt, komt die hartstikke leuk, prima. En als die niet komt, dan komt hij niet. Dus ik denk dat hij dan weer voor zich uit aan het schuiven is... om, uh, om contact te leggen en te denk, in januari heb ik het wel gedaan. Ik weet verder ook niet. We nee. ben dan ook uh, uitgenodigd voor het kerstdiner. Iedereen uitgenodigd ook, maar van, joh, geef even door... of je wel of niet kon. We hebben altijd een heel grote kersttafel in verband met dekken. En, uh, we bestellen altijd uh, tafels en stoelen en serviesgoed en zo. Heb je ook niet eens de moeite genomen om erop te reageren? Ik nou heb ja, niet gereageerd. En op het moment dat wij moesten bestellen, heb ik alsnog een keer de mail eruit gedaan. Hé, hey, hallo, laat eens wat horen. Niks gehoord. Uh, dat zijn de momenten dat je het dan ook met elkaar erover hebt. van, goh, hoe werkt dat dan bij je mee. Maar het kerstdiner, dat is belangrijk. Dan wordt er ook groots uitgepakt. En, en dat is altijd zo geweest. En daar was Mark natuurlijk ook altijd bij. En, en van mij hebben Je gezegd, ik kan niet. Ik heb andere afspraken. Dat is ook prima. Zo, je maar zei, je weet het. Ik heb wel geen contact. Nou, prima. Ook goed. Maar, maar gewoon, ja, als, als de familie dan dingen organiseert... en dan uh, helemaal niet eens de moeite nemen om op zo'n mail te reageren... Dat een beetje van de kanijnen af. En ik heb ook even voor de duidelijkheid, hij had hier aan het kerst in, de is uitgenodigd. Maar ik had voor die tijd wel een babbel willen hebben. Het is niet zo dat ze zo aan kan schuiven. Absoluut niet. Ik denk dat je binnen, binnen een familie zoveel onbegrip... En, en dat in mijn ogen hij dingen doet die in mijn belevingswereld helemaal niet bestaan. Maar misschien heeft hij er wel een hele andere visie op. Nou, zolang dat allemaal in de ruimte hangt... dan gaat je toch niet gezellig uh, een wild stukje uh, zitten trekken? <laughs> Mark wilde niet meer geïnterviewd worden. Hij wilde eerst contact hebben met thuis, maar was daar tot nu toe nog niet klaar voor. De deur staat open en uh, die blijft open voor je. En uh, als je komt, dan kom je graag. Maar ze niet zo, is het ook Geweld mag. Het werd gemaakt door Iris Honderdos, Techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Mocht u willen reageren, Reac redactie Apenstaatje Holland Doc.nl. Redactie Apenstaatje Holland Doc.nl. Het is tijd voor onze gloednieuwe serie De Encyclopedie der Nederlanden, oftewel op reis door de Encyclopedie van Nederland. Nederland. Dat is een serie die gebaseerd is op een boek. Acht weken lang gaan wij op reis door die encyclopedie van Nederland. Dat is een tocht langs begrippen die het Nederlands zo Nederlands maken. Jeroen Wielaert, hij is onderweg met Wilma de Rek en Bert Wagendorp. Dat zijn de twee volkskrantjournalisten die de encyclopedie te boek stelden. We beginnen vandaag met de letter In het midden van het land begint het aan een oude straat, in Utrecht, hart van Utrecht, de voorstraat. En daar komen wij binnen in een grote winkel met een blauw bord en witte letters. We zijn, Wilma de Rek, bij de A van... Wij zijn bij Albert Heijn in Utrecht. Dit is niet eens een hele grote vestiging, maar hij zit er wel al heel erg lang. Het is toevallig... Mijn oude supermarkt van vroeger. En uh, Albert Heijn is heel erg Nederlands omdat Albert Heijn het, het eten in Nederland heeft veranderd. He, Albert Heijn heeft de mensen opgevoed. Albert Heijn is een geweldige combinatie van, van vertrouwd en, en vernieuwend uh, tegelijk. Want um, Albert Heijn is Hollands. alle gewone dingen zijn niet te krijgen. Maar Albert Heijn introduceerde ik denk in de jaren 60, dingen als de kiwi, de champignons, de wijn. Albert Heijn heeft Nederland aan de wijn gebracht. Bert ziet nu iets aan te wijzen. Ik weet het aan, de camembert, de paprika, de, de, de, de avocados, de olijfolie, de pasta's. Zij zei uh, in de woorden van uh, uh, Paul Snabel, de, de latere directeur van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, Albert Heijn, uh, vanuit Zaandam werd de mediterranisering van de Nederlandse keuken ter hand genomen. En dat was een enorm succes. Mensen hadden meer geld, ze kregen meer geld in de jaren zestig. Dat ging met loonrondes van 10%. Ze hadden geld op voor wat meer luxe en daar speelde Albert Heijn op in. Op een perfecte manier. Ja, iets verder naar links gewoon pastas. Hè? Ik weet nog, macaroni en spaghetti. Bij ons stonden ze op maandagavond altijd op tafel Dan aten we of macaroni of spaghetti. En dat kwam echt door Albert Heijn. Allerlei dingen die uh, nu overal verkrijgbaar zijn, maar waar Albert Heijn wel heel erg mee begonnen is. Pionier. Nou, de Nederlander kwam voor het eerst op vakantie ook. Hè? En die uh, ging in zijn eigen supermarktje ook op zoek naar de producten die hij natuurlijk in Italië en in Frankrijk was tegengekomen. En wat ook grappig is om te vertellen, dat Albert Heijn uh, ging uh, in op een, op een clubachtige manier. Ze hadden bijvoorbeeld de premie van de maandclub. Want die spullen moesten natuurlijk ergens staan. Op de, in 1962 had uh, 12% van de Nederlanders een koelkast. En toen kwam Albert Heijn met een actie. Kon je voor 252 gulden bijbetaling en een volle spaarkaart kon je een koelkast kopen. En de, de, de toenmalige Albert Heijn, de, de de Albert Heijn, de directeur van het bedrijf, kleinzoon van oprichter Jan, die kocht in Duitsland 20.000 koelkasten. En lag daarvan wakker, want die dacht van ja, gaan we dat redden? Het eerste jaar, 1962, gingen er 140.000 koelkasten de deur uit. En dat was ongeveer 10% van het Nederlandse huis. Dus het verdubbelde dankzij die actie van, van Albert Heijn. Inspelend op een andere typisch Hollandse geest, club. Ja, de club, de, de, de, de spaarzegeltjes. De, de, de, de, de manier om, om, om terwijl je koopt toch het idee te hebben dat je ook met een soort inkomensverwerving bezig was. En het, de spaarzaamheid die, die natuurlijk heel erg bij ons past. En zo is Albert Heijn een groot grutterswinkel in een modern Nederland geworden. Nou, een van de, uh, de bekendste kregen van Albert Heijn was: de, de grootkut blijft op de kleintjes liggen. Nou, dat was precies wat we wilden horen natuurlijk. Zuinig. Maar toch ja, met slangsland wat meer lekkere dingen. Verder naar een ander instituut. Oh. Door hevige Hollandse slagregens en zelfs wat hagel van januari. Hebben we toevluchtsoord B gevonden? Ja, café Willemslok in Utrecht. Een, uh, een café dat je zonder meer als een bruin café mag, uh, mag kenschetsen. Die B. Die B, de B van Bruin Café. Uh, in, in Nederland zijn ongeveer 9000 uh, cafés en bars. Van die cafés is een derde kun je, is, is een, is een bruin café. Dus het is echt wel een typisch Nederlands fenomeen. Wat eigenlijk voortkomt uit uh, de, de 19e eeuw. Toen er in Nederland ook door de matige economische omstandigheden veel mensen met een kroegje begonnen. En dat deden ze gewoon thuis, in de huiskamer. Dus die hele huiskamersfeer, die huiselijkheid van het, van het Nederlandse bruine café, stamt inderdaad uit de huiskamer. En dat bruine was puur de aanslag van de nicotine van al die mensen die daar zaten te, te dampen was, tijdens het drinken van een, van een, van een biertje. Het enige wat ontbreekt is eigenlijk het Persische tapijtje op de tafeltjes. Want uh, uh, dat is wel iets typisch uh, wat, wat hoort bij deze cafés. Stamt uh, nog veel verder terug, uit de 17e eeuw. Caféhouders in Amsterdam, die, uh, waar de, de zeevarenden nadat ze de zee waren, hadden, hadden bevaren, terugkwamen. En die, die kwamen met spullen aan. En onder andere met Persische tapijten. En die verkochten ze aan die maar Die vonden dat dan bijzonder om dat op de grond te leggen. Zuinig, hè? Een beetje, beetje, beetje zonde natuurlijk. Dus die leggen dat op de tafeltjes. Daar, daar komt dat vandaan. Belangrijk onderdeel ook van de inventaris. Beroemd onder Amerikanen en wat voor toeristen ook. Gezelligheid. Ja, dat is wat je in het Bruine Café ook aantreft. De gezelligheid. Uh, het grappige van gezellig is... Uh, dat vaak door Nederlands wordt gezegd dat dat een typisch Nederlands begrip is. Maar het is meer zo dat het feit dat Nederlands dat zeggen typisch Nederlands is, want het wordt ook gebruikt als, als een soort uitsluitingsmechanisme. Wij noemen iets gezellig, dat is, je bent gezellig als je erbij hoort, als je meedoet, als je meegaat in de Polonaise, als je s'avonds uh, spelletjes doet met het hele gezin. En uh, je ziet wel een, uh, een verband met, met, met dat bruine café, omdat gezelligheid heel erg voortkomt uit Hollandse huiselijkheid. En dat is weer een beetje een erfenis van de, van de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw kwam het huisgezin op, kwam het, kwam het huis centraal te staan. En, uh, en, nou ja, dat, gezelligheid hoort bij huiselijkheid, bij knus en bij uh, intiem. En Bruin Café is ook een beetje verplaatst gezinsleven. Ja, en Bruin Café is natuurlijk de huiskamer. Hè. Eigenlijk is het de echte huiskamer. Hier worden de echte gesprekken gevoerd en de echte discussies en de ruzies. En, eh, en zeker in Willemslok. De traditie wil dat niet in Willem Lok, maar elders onder die toren daar... dat lied is bedacht door Willem Wilmink. Ach, café. Een café met een lage zonder ring en geen wc. Voor dames apart. Ach, zo'n café. Adieu café. Prachtige zomer door Herman van Veen. Het is schitterend om het nog eens terug te horen. Met name de manier waarop hij de woorden uitspreekt. En uh, uh, ja, heel mooi. Zijn rommelig buffet. Zijn piltjes en zijn pret. En zijn scheefe biljart. Ach, zo'n café. Dat andere geluid klinkt van dichtbij. De zee van carillon geluid van eeuwen. Ja. De Domtoren. De Domtoren in Utrecht. We zijn nog even in Utrecht. Ja, waarbij uh, het interessante van dit uh, carillon ofwel Bijjaard zoals het in het Nederlands genoemd wordt... is dat van de 50 klokken zijn er nog 34 uh, ooit gegoten door de gewennoeders Hemonie. Dat waren eigenlijk uh, Franse, uh, Franse broers uit Lotharingen. Lotharingen was het gebied waar het, het, het, het uh, schiet eigenlijk... Uh, Heel, heel ver gevorderd was. Die kwamen naar het noorden. Die uh, hingen onder andere een carillon in, uh, in Goor in de kerk. Dat was de eerste die ze in Nederland deden. En in Utrecht kwamen ze in 1663. En het, het bijzondere van deze mensen was dat ze er voor het eerst in slagen om die klokken zo zuiver te gieten... dat, het, uh, dat die klank ook zo goed was dat, dat het een instrument werd. En dat was een, uh, het, uh, het bijzondere wat hier gebeurde. Dat in Utrecht eigenlijk... Een, dat je muziek kon maken op, op, op, met het carillon. En, uh, het, de, de, de 16 klokken die er daarna zijn bijgehangen, die zijn dan gemaakt door de firma Ijsbouts, het Asten. En interessant daarvan is weer dat dat een van de drie Nederlandse huidige klokkengieters is. De grootste ter wereld. Zij uh, voorzien de wereld van carillons. En dat is op dit moment bijvoorbeeld in, in Azië begint het populair te worden. Deze Oer-Nederlands, oer die moet ik zeggen, lage landen traditie. Want het kwam uit Vlaanderen. het uit uit Oudenaarden. Ja, Oudenaarden voor zover bekend, voor zover we de geschiedenis hiervan kennen. was Oudenaarden in de, in de 16e eeuw de eerste waar ze op het idee kwamen om in de kerktoren een, een carillon te hangen. Zodat je niet alleen de tijd kon aangeven, maar ook ja, wat, wat muziek kon maken. Sfeer, een, een sfeer behoud, een ouderwets eeuwenoud sfeer behoud ja, in zo'n binnenstad. Ja, maar niet helemaal. Want het is wel leuk dat we in uh, Utrecht zijn. Omdat, uh, elk jaar wordt en werd hier tijdens het festival Oude Muziek... Uh, ...werk van moderne componisten gespeeld op het carillon. Je associeert het inderdaad heel snel met, met, met suffige deuntjes... ...en met kerstliedjes en Sinterklaasliedjes. En dat gebeurt ook allemaal. Maar het is wel meer dan dat. En, en vooral in Utrecht uh, kun je dat heel goed horen. Het is destijds kerkleiders wel eens... Te veel geworden, die dat toch te frivol vonden. Maar, dat zeg ik onder het domme Utrecht, daar moeten we het volgende week maar over hebben. Hè? Over die Calvinisten. We hebben het hier over de Calvinisten die eigenlijk vonden dat je ook zonder carillon de, de heer moest kunnen prijzen. Ja. Op reis door de Encyclopedie van Nederland. Het werd gemaakt door Jeroen Wielaert. Volgende week gaan wij dus verder op reis door die Encyclopedie van Nederland. En dan gaan we naar de C. Ik ben heel benieuwd waar ze die C van Calvijn zullen gaan belichten. Mocht u, luisteraars, suggesties hebben voor nieuwe lemma's... nieuwe begrippen, nieuwe plaatsen in Nederland die zo Nederlands zijn... dat Wagendorp, De Rek en Wielaert erheen moeten... mail ons... Ons mailadres is redactieapestatiehollanddok.nl Redactieapestatiehollanddok.nl En de eerst drie inzenders die een bruikbare suggestie aan ons melden, die worden beloond. Rijkelijk beloond met het originele boek... De Encyclopedie der Nederlanden van Wagendorp en de Rek. En, en, en als uw inzending... Als uw inzending wordt beloond, dan maakt u ook nog eens kans... dat uw inzending een plaats krijgt in een extra uitzending begin maart van dit jaar... van uh, dit programma op reizen door de Encyclopedie van Nederland. Nou ja, nieuwe lemma's, nieuwe begrippen. Wat zou dat kunnen zijn? De C, de zee, de zee van, van Calvé, Pindekka, is wie is er niet groot mee geworden? Of misschien de D van dijken, verzadigd of onverzadigd? De E van Efteling, papier hier. De F van Friese doorlopers, die we ook deze winter weer niet zullen kunnen gebruiken. Althans niet op natuurijs. Nee, zie wel, we hebben best een identiteit hoor, Nederland. Als je er maar naar zoekt of de, de R van Rijksdelen over zee... redactie op hollanddoc.nl, dat is ons adres. En mailt u ons met, met originele, goede inzendingen. Inzendingen waar ik dus gewoon absoluut niet op zou kunnen komen. En op onze site www.hollanddoc.nl slash radio. Daar kunt u alle uitzendingen terugluisteren. U kunt zich abonneren op de Beidou post waarin ik wekelijks gewacht maak van wat er zondag ons te wachten staat. Volgende week zondag doen wij bijvoorbeeld geen woorden, maar kogels. Karel verslaggever Roy Herkens die bezocht Sint Maarten. en Dat is het stukje Koninkrijk dat het verst van het moederland af ligt. Hij ontdekte daar dat onveiligheid het grootste probleem is. Gewelddadige immigranten zijn daar de oorzaak van. Althans, dat menen veel eilandbewoners. Of heeft het toch ook iets te maken met de lokale cultuur? Om daar achter te komen ging zijn collega Sander Bartling op onderzoek uit... in. Dordrecht. En hij bezocht daar de grote Antilliaanse gemeenschap. Al daar, die zijn toekomst in Nederland heeft gezocht. Dat volgende week. Nou, hadden wij net die C van Carillon. En Wilma direct die zei het al, dat het niet altijd suffige deuntjes zijn. Nee, dat zijn het zeker niet. Wat dacht u van het Carillon van de Martini-toren? Uit Groningen. Moet u eens luisteren. Lou Reed was in de stad. En toen dachten ze, hoe kunnen we hem nou beter verrassen, deze Lou Reed, door te spelen op het Carillon? perfect day.